1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Duizenden Syriërs bij begrafenissen, betogers. Gastenlijst huwelijk William en Kate bekendgemaakt. En Duitse baby overleeft geboorte na 21 weken. Het weer: het is zonnig en droog weer. Langs de kust wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. In het binnenland loopt de temperatuur op tot ongeveer 27 graden. In het zuiden van het land is er kans op een bui. Tijdens de paasdagen is het opnieuw zonnig en warm... met temperaturen tussen de 21 en 26 graden. In Syrië zijn tienduizenden mensen bijeengekomen... voor de begrafenissen van betogers die gisteren omkwamen. De verwachting is dat de begrafenissen aangegrepen worden... om opnieuw te protesteren tegen het regime van president Assad. Volgens persbureau Reuters zijn de protesten al begonnen... en worden er leuzen geroepen tegen Assad. De berichten uit Syrië zijn lastig te verifiëren... omdat het bewind nauwelijks journalisten toelaat. Vandaag werd een verslaggever van de Arabische nieuwszender Al Jazeera... te verstaan gegeven het land te verlaten. Het Syrische regime ziet journalisten als pottenkijkers en werkt ze op alle mogelijke manieren tegen. De Amerikaanse president Obama heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten... over de manier waarop de Syrische ordendiensten de protesten neerslaan. Het geweld tegen demonstranten moet onmiddellijk stoppen, zei Obama. Nog minder dan een week, en dan is het zover. Vrijdag, dan trouwt de Britse prins William met Kate Middleton. 2000 gasten mogen daar live bij zijn in de Westminster Abbey. De volledige lijst is nu officieel bekendgemaakt. Correspondent Arjen van der Horst, zitten er opvallende namen bij? Ja, ik vind de opvallendste gasten toch wel alle exen die uh, Kate en William hebben uitgenodigd. William heeft in totaal vier ex-vriendinnen uitgenodigd. Kate Middleton, twee ex-vriendjes... Andere opvallende naam is die van corporaal Martin Compton, een oorlogsveteraan die in Afghanistan zo zwaar gewond raakte dat hij drie keer klinisch dood werd verklaard. heeft zijn oren en neus verloren, maar ja, heeft door het werk van prins William en zijn broer prins Harry in contact gekomen met de prins en is daarom een van de speciale gasten volgende week vrijdag. Verder is het natuurlijk een uh, afspiegeling van de good and great van Groot-Brittannië en ook het buitenland. Veel sportsterren zoals David Beckham, Ian Thorpe, politici uh, en diplomaten. Een groot deel van het Britse kabinet zal in de kerk aanwezig zijn. Uh, beroemdheden uit de filmwereld zoals uh, Guy Ritchie en Rowan Atkinson. Ja, Elton John mag natuurlijk niet ontbreken. En natuurlijk zijn tal van buitenlandse vorstenhuizen vertegenwoordigd. Uh, namens Nederland zullen dat Willem-Alexander en Maxima zijn. Ja, de lijst is eindeloos, want in totaal zullen bijna 2000 gasten het huwelijk bijwonen in Westminster Abbey. Nu heb je in een kerkvak veel zuilen en zo. Kunnen ze het ook allemaal een beetje goed zien? Uh, een groot deel van de gasten zal helemaal niet zien, want ja, Westminster Abbey is namelijk een merkwaardig gebouw... dat in feite uit uh, twee kerken bestaat. Hè. Je hebt in het midden het altaar waar Keten William het jaarwoord gaan zeggen. Dan heb je in het schip, zeg maar het lange einde van de kerk, ook nog een altaar staan. En achter dat altaar staat een heel groot stenen monument. Er zit een doorgang in waar Keten William een weg zullen maken richting het eerste altaar... Maar alle mensen, dat zijn er duizend in totaal, die achter dat grote stenen monument zitten... Ja, die zullen helemaal niets direct zien van het huwelijk. Die zijn dus afhankelijk van grote schermen die in de kerk willen worden geplaatst. Ja, en zo zullen zij, zoals vele andere mensen buiten, het ook op grote schermen zullen volgen. Correspondent Arjen van der Horst. In haar woonplaats Nijmegen is donderdag Tine Halkes overleden. Ze wordt beschouwd als een van de grondleggers... van de feministische theologie in Nederland. Halkes was actief in de Rooms-Katholieke Vrouwenbeweging. Landelijke bekendheid kreeg ze tijdens het bezoek... van paus Johannes Paulus in 1985. Van kardinaal Simonus mocht ze de paus niet toespreken... omdat hij haar te kritisch vond. Halkes stelde dat ook vrouwen priester moesten kunnen worden. Ze vond verder dat het Vaticaan te veel nadruk legde... op de verschillen tussen man en vrouw. Steeds maar zeggen dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn... maar gelijkwaardig vind ik gevaarlijk, zo zei ze. Tine Halkes is 90 jaar geworden. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Voor de tweede dag op rij zijn er beschietingen over en weer... tussen grenstroepen van Thailand en Cambodja. Daarbij zijn al minstens 10 militairen omgekomen. Dit keer gaat de ruzie over een hindoe-tempel uit de 12e eeuw... bij ta Correspondent Michel Maas over de schermutselingen. Nou, de aanleiding is eigenlijk een grensconflict dat al duurt vanaf de jaren 50 toen de Franse kolonialen het gebied verlieten. Uh, de, die grens is nooit helemaal uh, goed afgesproken en ze hebben dus uh, vanaf die tijd voortdurend ruzie over elk hoekje, elk stukje uh, die, uh, van die grens. En vooral de plekken waar de historische tempels staan, die zijn het meest omstreden omdat die uh, ja, symbolische waarde hebben. Ja, wat is het voor tempel? Ja, het is eigenlijk een ruïne. Het is niet heel veel meer uh, dan, dan een stapel stenen. En uh, ja, je zou zeggen: die, beide landen zouden beter uh, die boel een beetje kunnen restaureren. en zorgen dat er toeristen komen in plaats van erom te vechten. Maar uh, zo werkt het niet. Het, uh, de tempels zijn in belapperde staat, wordt gezegd. En vooral de, nou ja, de gevechten van de afgelopen tijd en ook het dispuut... hebben ervoor gezorgd dat er nooit iets aan gedaan is om ze een beetje op te lappen. Het gaat ze echt om de symbolische waarde. Het is niet zo dat ze inderdaad hopen uh, in de toekomst misschien... juist toeristen te trekken met die tempel. Nee, dat, uh, dat zit er eigenlijk niet in. Het is een redelijk afgelegen gebied dat grensgebied. En het uh, is dus niet te verwachten dat het daar ooit heel druk gaat worden. Nee, het is puur de symboliek waar het om gaat. Een paar maanden geleden liep het daar ook al uit de hand. En toen zouden er ongewapende Indonesische waarnemers heen gaan om de vrede te bewaren. Dat is kennelijk niet gelukt. Nee, dat is er nog steeds niet voor gekomen. De VM die had erop aangedrongen dat daar uh, werk gemaakt zou worden van een staak te vuren, Maar het Thailand heeft tot nu toe volgehouden dat ze die waarnemers helemaal niet nodig hebben. En dat ze er onderling met de Cambodjanen wel uit gaan komen. Maar ja, dat is dus uh, absoluut niet het geval tot nu toe. Kan, kan dit nog escaleren? Kan dit uitlopen op een echte oorlog? Nou, dat is tot nu toe nog steeds nooit gebeurd. En het ziet er niet naar uit dat... Uh, Thailand of Cambodja daar uh, zin in hebben. Want een, vol, een, een echte oorlog daar uh, heeft niemand eigenlijk iets bij te winnen. Uh, dat is alleen maar slecht sowieso voor, uh, voor de naam van het land... maar ook voor de economie. Dus uh, ik, het ziet er niet naar uit dat een van beide landen daar aan, uh, zich aan zo'n avontuur zou wagen. In het noorden van Portugal zijn zeker drie mensen tijdens een processie doodgereden. Twaalf mensen raakten gewond... Een automobilist reed met hoge snelheid door een dorp bij Porto toen daar de religieuze optocht bezig was. De man verloor de macht over het stuur en reed in op de processiegangers. Volgens ooggetuigen gebeurde dat doordat hij moest uitwijken voor een auto. De automobilist sprong na het ongeluk in zijn uit zijn auto en vluchtte, maar kon na korte tijd door de Portugese politie worden aangehouden. In Duitsland is een baby die tijdens de 21ste week van de zwangerschap is geboren, levensvatbaar gebleken. De baby Frida is nu, vijf maanden na haar geboorte, uit het ziekenhuis van de Duitse stad Fulda ontslagen. Toen ze vorig jaar november ter wereld kwam, woog ze 469 gram en was ze 28 centimeter lang. Haar tweelingbroertje Killian, overleefde de bevalling ook, maar hij overleed zes weken later door hart- en darmproblemen. Frida weegt nu, ruim negen maanden na de conceptie, 3700 gram en is 50 centimeter lang. En artsen zeggen dat het meisje zich net zo kan ontwikkelen als ieder ander kind. Sport. De Nederlandse zwaargewichten zijn bij de Europese kampioenschappen judo in een vroeg stadium uitgeschakeld. Vooral het verlies van Henk Grol in de klasse tot 100 kilogram was verrassend. De favoriet werd in de tweede ronde verrast door de Bosniër Amo Mekic. Grol is vooral teleurgesteld in zichzelf. Ja, hier kan je verliezen, ook ik. Dus uh, ik neem mijn verlies uh, zoals het is. Ja, natuurlijk is het kloten, maar hoort uh, er een beetje bij, helaas. Maar uh, dat is geheel aan mezelf te danken. Dat is gewoon uh, ja, onachtzaamheid. In dezelfde klasse tot 100 kilogram werd ook Danny Milwitsen in de tweede ronde uitgeschakeld. Titelverdediger elke van de Geest, uitkomend voor België, verloren al in de eerste ronde. In de categorie boven 100 kilogram verloor Luc Verbij al in zijn eerste partij... en moest Grim Vuisters het hoofd buigen in de tweede ronde. Hij was nu opgewassen tegen de Israëliër Zohar Asaf. Een tegenvaller, want het kampioenschap begon goed. Ja, de eerste ging redelijk. Uh, ik maakte hem nog af met een punt aan het einde. En uh, ja, ik, ik weet niet, ik, het tweede ging zo, zo ja, apart. Ik dacht wel dat ik dat moest winnen eigenlijk. Dat moet ik eigenlijk ook. Het, ik, ik ken hem verder niet zo goed en uh, verder nog niet zo heel veel prijzen gepakt geloof ik. Ja, dan uh, hoor ik daar gewoon van te winnen. En ook bij de vrouwen ging het niet goed. Marinda Verkerk die werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De wereldkampioen van 2009 werd in de klasse tot 78 kilogram gedisqualificeerd. Verkerk werd tegen de Spaanse Raquel Prieto Marigral bestraft wegens onsportief gedrag. In Bloemendaal staat de Euro Hockey League centraal. Op dit moment speelt Oranje-Zwart tegen Barcelona. Tim Steens, hoe staan de Eindhovenaren ervoor? Ja, we zitten in het derde kwart, bijna aan het einde van het derde kwart. Want in de Euro Hockey League worden vier kwarten van 17,5 minuten gespeeld. In plaats van twee keer 35, zoals we in Nederland gewend zijn. En in die derde kwart, het laatste halve minuut zeg maar, van dit derde kwart, staat het 1-1 op dit moment. De polo-club kwam met 1-0 voor dankzij een strafbal van Paul Kemada, de sterspeler van de polo-club. En uh, in de eerste minuut van het derde kwart maakte Lucas Judge gelijk na een mooie paas van Australië, Rob Hammond. Dus op dit moment wordt er gefloten inderdaad, je hoort misschien op de achtergrond de toeter. En dat betekent dat het derde kwart voorbij is, we gaan even een paar minuten rusten. stand is hier 1-1. En uh, ja, op zich een mooi toernooi natuurlijk, want veel toeschouwers hier in Bloemendaal. Zo'n 5-6 denk ik, mooi zonnetje natuurlijk, ideale omstandigheden. En iedereen wacht natuurlijk op de grote kraker van vanmiddag om half drie. Als ze dat zelf moeten. Ja. Wat zeg je? Als ze zelf moeten, ja. Ja precies, dan speelt Bloemendaal tegen Oedenhorster. En ja, dat is een, echt een kraker van je welste. Bloemendaal heeft al een keer die Euro Hockey League gewonnen, twee jaar geleden. En Oedenhorst, vorig jaar won dat uh, Duitse team, won de EHL En ook de eerste editie was een prooi voor Oedenhorster. Dus ja, dat wordt echt een uh, schitterende wedstrijd, denk ik. Tim Steens, dank je wel. Nog een keer het belangrijkste nieuws van dit moment. In Syrië zijn tienduizenden mensen op de been... voor de begrafenissen van betogers die gisteren omkwamen. De verwachting is dat de begrafenissen worden aangegrepen... voor nieuwe protesten tegen het regime. Gastenlijst van het huwelijk van prins William en Kate Milton is bekendgemaakt. En ook de exen van het stel zijn vrijdag welkom. En een Duitse baby die overleeft de geboorte na 21 weken. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Nou, Voor een klein kwartiertje bespreken we de opmars... van de Amerikaanse koffieketen Starbucks in ons land. Daarna bekijken we wat de gevolgen van de hoge goudprijs zijn... voor goudleveranciers, goudsmeden en juweliers. We besluiten dit uur van Tros in Bedrijf... met de snelle groei van het belastingvrij winkelen in Amsterdam. Na twee uur spreken we met drie gasten over innovaties in de horeca. Maar we beginnen in de wereld van tweets, pingen en smartphone-applicaties. Gewoon iemand opbellen, dat, je kunt het geloven of niet, was al een tijdje uit. Maar nu is ook sms'en al ouderwets aan het worden. Als je een beetje mee wil doen, anno 2011, dan communiceer je voornamelijk nog door via je smartphone de hele dag berichten op het internet achter te laten... dat doe je dan in sociale netwerken als Hives, Twitter en Facebook. En daar hebben telecombedrijven als KPN behoorlijk wat last van... want daar verdienen ze namelijk nauwelijks aan. En dat heeft een massa-ontslag tot gevolg, zo bleek deze week. Een Nederlands bedrijf dat het snel veranderende communicatiegedrag wel goed heeft ingeschat is het Amsterdamse eBuddy. Ze ontwikkelen applicaties die allemaal gericht zijn op het snel kunnen uitwisselen van berichten binnen die sociale netwerken. Bij ons de gast is het hoofd productmanagement en marketing van eBuddy, Martijn Janssen. Goedemiddag. Nou, leg maar uit wat eBuddy doet. Ja, maar zo, wel, wel zodat wij het nog kunnen volgen. Hè. Dat uh, zal mijn best doen. Um, EBD is eigenlijk een bedrijf wat in, in zogenaamde mobile messaging doet. Wij, wij, wij ontwikkelen programma's voor de smartphones en voor ook gewoon normale telefoons. Waarmee je berichtjes naar elkaar toe kan sturen. Daar zijn we ooit op het web mee begonnen in 2003. Dus al uh, ruime tijd geleden. En toen op een gegeven moment de, internet, uh, de telefoons met internetconnecties opkwamen. Daar hebben we gedacht: hey, we hebben een chatprogramma om, uh, om mensen met elkaar te kunnen laten chatten via het web. Laten we dat nou ook eens naar die mobiele telefoon brengen. En laten we ervoor zorgen dat mensen dat gewoon kunnen installeren op hun telefoon. En dan met elkaar kunnen gaan chatten. Want nou ja, dat, mensen houden van dat chatten. Veel berichtjes op en neer. Ja. En dat zorgt ook al dat het een stukje goedkoper is dan, dan sms'en op en neer. Ja, wat, wat is er dan precies anders aan dan het sms'en? Nou, met ons product dat we zeg maar, sinds 2005 hebben... Is het, is het eigenlijk het misschien wel bekend MSN Messenger... Of, of Yahoo Messenger van die chatprogramma's die we op de telefoon zetten. Waarbij je eigenlijk gebruik maakt van de internetconnectie. Dus in plaats van dat je gebruik maakt van het sms-netwerk... Maak je gebruik van de internetconnectie. Mm -hmm. En gaat dat dan via onze, onze computers uh, hier in Amsterdam en, uh, en die in Amerika bestaan. En het en dat... wordt goedkoper, simpelweg, omdat je uh, een, een bundel hebt. En daar hoorde eigenlijk tot voor kort uh, een, een internetbundel bij. En dat had een zogenaamde fair use policy. Dat is eigenlijk het enige wat de, de uh, providers zeiden. Nou moet u luisteren, zolang u er op een normale manier gebruik van maakt... gaan wij u daar niet voor belasten. Maar... Daar gaat het nou precies over. Want dan ga je er overheen door al deze dingen van jullie te gaan doen. Ja, nou dat is, dat is mogelijk. Uh, de telecompartijen die, die wilden hebben, mobiel internet moest groot worden. Dus die zijn oh. met hele, hele interessante datapakketten naar de markt gekomen. Lage prijzen, uh, mensen, zoveel mogelijk mensen die, die gebruik daarvan moesten maken. Want ze zagen dat die klanten uiteindelijk heel waardevol voor, voor de telecombedrijven waren. Oh. Um, dan, als je dan eenmaal één bedrag betaalt, uh, ja, dan ben je daarna klaar. En dan is dus al het internetgebruik gratis. Ja. Oh. Er zijn programma's zoals bijvoorbeeld Skype, voormalige werkgever van mij, die maken heel veel gebruik van veel data. Dus dan kom je in het probleem met die fair use policy. Dus je gaat meer data gebruiken dan dat eigenlijk de bedoeling is binnen zo'n pakket wat je voor een vaste prijs hebt gekocht. Andere programma's zijn weer heel licht. Dus bijvoorbeeld ons IBD, XMS is heel licht, heel weinig data. Dus daar is het geen probleem komen zo nog even op. Maar over dat Skype bijvoorbeeld, dat was dan ook gratis bellen via het internet, en dan kon je elkaar ook nog zien. Dat is volgens mij toch ook niet echt van de grond gekomen? Nee, Skype op, op de mobiele telefoon is, is nog niet heel erg groot geworden. Nee. Uh, op het uh, op het, het werd dat het dat verboden wel. door de uh, providers, hè? Ja, ja, die zijn het inderdaad gaan blokkeren. Met name ja. met, uh, met als argument, het maakt gebruik van heel veel data. Dat was wel een klein stukje bescherming van hun eigen markt. Mm -hmm. Want Google Maps bijvoorbeeld gebruikt ook heel veel data. En dat verbieden ze niet. Want daar hebben ze geen last van in hun businessmodel. Maar goed, de dus Skype op de mobiele telefoon... en dat heeft heel veel met de techniek achter Skype te maken... is nog niet echt een succes. Je ziet wel nieuwe programma's opkomen. Zoals bijvoorbeeld Viber. En de sms-programmaatjes zoals wij die leveren... en ook andere partijen die leveren. Die wel goed werken op die mobiele telefoons. Die licht zijn. En waar nu heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ja, hoeveel gebruik hebben jullie eigenlijk... Nou, we hebben op dit moment wereldwijd uh, 30 miljoen actieve gebruikers, waarvan 18 miljoen op, op, uh, op de mobiele telefoon. Elke maand weer. Dus die, zijn, die 18 miljoen zijn met elkaar berichtjes aan het versturen hoeveel, uh, over, het, over het internet. Hoeveel over berichten hebben we het dan over? Dan praten we over 18 miljard berichten. Per, per maand. Per maand? Ja. J Jumina. En dat kost ze niks. En dus zit er op een gegeven moment uh, de chef rekenen van de K, uh, KPN... maar ook Vodafone en T-Mobile. Die denken, wacht eens even jongens. wij zitten hier dingen te faciliteren waar we zelf geen stuiver aan verdienen. Nou, waarschijnlijk uh, gaat het zelfs de negatieve maar kant op. Ja. ja, ze verdienen natuurlijk wel omdat ze wel die, die, die databundels... daar betaal je natuurlijk wel voor. Mijn mening is dat ze die waarschijnlijk te laag geprijsd hebben. Want ze kunnen op een sms zit ongeveer 70% marge. Ja, soms zelfs 97% marge. Wordt heel veel geld aan verdiend. Die, daarmee kunnen ze weer andere onderdelen, zoals de data, kunnen ze dat subsidiëren eigenlijk intern. Ja, ja maar nu ga jij dus iets aanbieden wat dat sms'en overbodig maakt, omdat mensen dat liever doen. Uh, vertel me nog eventjes wat jouw dienst dan weer voor heeft op het sms'en. Kun je er sneller bij? Je Zie je meteen het antwoord. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Nou, De, de, de, de nieuwe dienst die wij gelanceerd hebben, IBDXMS, die zorgt er eigenlijk voor dat je gratis kunt, uh, berichtjes kunt versturen. Nou, dus dat is al één heel groot voordeel ten opzichte van sms. En het tweede is, we proberen het zo expressief mogelijk te maken. SMS heeft toch dat het een, een tekstberichtje wat op en neer gaat. Terwijl wij kunnen bijvoorbeeld ook foto's laten verzenden. Uh, wat er aan zit te komen is dat je ook video's kunt verzenden. Dat je met groepen kunt praten. En dat allemaal gratis? Allemaal gratis. En wat is jullie verdienmodelletje dan? Nou, ons verdienmodel waar wij met onze huidige producten geld mee verdienen... is het advertentiemodel. Dus we hebben heel veel grote adverteerders... Uh, de grote partijen zoals de Unilever en dergelijke van deze wereld... die bij ons komen adverteren. Uh, en dat hebben we dan in verschillende landen... omdat wij wereldwijd uh, actief zijn. En met die inkomsten zijn we, zijn we op dit moment kunnen we de, de tent goed runnen. We zijn, we zijn winstgevend. Vorig jaar hebben we goed afgesloten. Maar ik neem aan dat als mensen al die reclame niet willen hebben. als ze aan het uh, XMS zijn. Dat ze dan moeten betalen om dat wel te kunnen doen zonder. Ja, ja. op dit moment hebben we nog een op ons normale chatproduct. En nog op de XMS's zitten ook nog geen advertenties. Dus, maar dat gaat waarschijnlijk gaat wel een keer komen. Ja, we moeten uiteindelijk of toch je betaalt om ze niet te zien. Ja, maar ja. We, we bieden ook de applicatie aan dat je betaalt voor de applicatie en dan geen advertenties krijgt. Plus nog een aantal functionaliteiten okay. daarbij. Wat moet KPN nou doen? Want uh, jullie realiseren je ook wel, als je op een of andere manier uiteindelijk. Je uh, dingen niet meer op die netwerken kan plaatsen, ja, dan zijn jullie ook de klos. Dus je zal op een of andere manier wel met die providers moeten gaan praten. Wat wat is jullie insteek dan? Ja, voor ons zijn die partijen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Voor alle internetpartijen, alle partijen die op de mobiele telefoon applicaties maken, zijn die zijn die providers heel erg belangrijk. Want die dataverbinding moeten wel zijn. Mm -hmm. ja. en dus wij, wij zelf voor ons ook vreselijk zijn als die partijen het niet zouden kunnen overleven. Ja. Ik denk wat KPN zal moeten doen is in elk geval zorgen dat zij hun dataabonnementen op een op een Goed, uh, goed prijspunt uh, prijzen. En dat zal waarschijnlijk betekenen Deurer. dat het duurder wordt. Dat is vervelend voor de consument. Uh, dat zou ik persoonlijk ook jammer vinden. Maar wil KPN geld blijven, zal, zal zullen ze toch waarschijnlijk toch al prijzerig moeten maken. En dat zullen al die providers moeten doen? En dat zullen ze allemaal één voor één moeten doen. En waarschijnlijk zijn ze aan het wachten tot de eerste uh, de marktleider misschien de stappen omhoog maakt. En KPN dat heeft toch al gezegd dat het in de zomer gaat gebeuren? Ja. En je zag het ook al in het buitenland... dat uh, de, de ongelimiteerde pakketten eigenlijk aan het verdwijnen zijn. En dat veel providers in Engeland en Amerika bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, je kunt maar zoveel gebruiken, als je meer wil gebruiken ga je extra betalen. Mm -hmm. nou ja, dat, dat is op zich uh, ja, als consument liever zo goedkoop mogelijk... maar ik vind het niet, uh, niet onredelijk. Maar alles wat jullie dus doen gaat ten koste van het bellen en het sms'en. En, en uh, jullie zijn al in 2003 begonnen met deze dienst... Hè, om via de, de sociale groepen op het internet... Om, om, hè, en om gratis berichtjes te verzenden... Berichtjes te verzenden. Jullie hebben dat in 2003 gezien. Heeft KPN dat nou zelf niet kunnen inschatten dat dat gedrag zou veranderen? Ja, ik denk dat KPN dat wel, dat wel ziet. Ik denk dat ze het ook, uh, ze zagen ze dat het een volledige verrassing is. Ik denk dat ze best wel een deel hebben zien aankomen dat die kant op gaat. Dat voor hun het, het bellen minder gaat worden, dat sms'en uiteindelijk ook wel minder gaat worden. Alleen het is voor een bedrijf als KPN natuurlijk heel moeilijk om die stap te maken. Wij zijn een bedrijf van 90 mensen, we zijn ook soortgelijke bedrijven die met veel minder mensen nog zitten, met 20 man. Die kunnen het natuurlijk heel goedkoop bouwen en met wat kleine inkomsten al winstgevend zijn. Voor een KPN als die een product zoals ons, ons, xms product zou gaan ontwikkelen, ja, gooi ze eigenlijk in één keer al die inkomsten van sms weg. Ja. Dus je wordt een concurrent van jezelf en dat, dat, ja, dat is natuurlijk wel moeilijk. Dus wat ik denk dat KPN zal proberen maar dat nu is dat ze er 5.000 uitgooien, ja. omdat er minder gebeld en sms' wordt. Ja, ja. ja. Is jullie dienst nu alleen in gebruik door jongeren? Nee, we zien eigenlijk in, in verschillende leeftijdsklassen dat ons product gebru gebruikt wordt. Maar je ziet wel het zwaartegewicht in de jeugd liggen. Ja, dat wel absoluut. Dit lijkt mij, als ik het zo hoor, een stapje één in een veel grotere ontwikkeling, hè? Ja, want waar, waar zijn jullie werk mee bezig? Nou, wij, wij zelf zijn, zijn een van de spelers in het, in het ecosysteem, zoals dat dan noemen we, het telecom-ecosysteem. Uh, en wij richten ons op het verstuur van berichten. Maar je ziet allerlei partijen met allerlei diensten ja. naar die smartphone komen. En waar het naartoe lijkt te gaan, is dat de telecommaatschappijen eigenlijk, ja, ze noemen dat dumb pipes worden, de, de, eigenlijk, hè, alleen maar data dadelijk aanbieden en helemaal geen de toevoegende diensten meer, uh, meer gaan leveren. Nou, dus Wat voor, bedoel ja, je daar waarde-toevoegende? Nou, bijvoorbeeld het uh, versturen van berichten... is, is dan een, een, een dienst die eigenlijk op de data ligt. En, dus, en dat is waarde-toevoegend voor de consument. Ja, ja, oh. ja, ik kan, ik en kan dat telefoneren, krijgen. dat dat uh, ook allemaal via het internet uh, plaatsvindt? Ik denk dat... Uh, dat Wat en, nu al kan. Ja, en, Want en, je noemde net Viber. Viber is dus iets, uh, is een applicatie waar je gratis met elkaar kan bellen. Dan zou je zeggen... Ja, dat gaat iedereen doen. En zo is het gek genoeg nog niet. Nee, nee. En ik denk dat de grote uitdaging voor partijen zoals, zoals wij... en ook voor Viber en anderen... Is, is hoe kun je ervoor zorgen dat het net zo betrouwbaar is... als wat je gewend bent van KPN en Vodafone ja. en de anderen. Want die zijn natuurlijk, hebben veel ervaring... hebben mooie netwerken. Nou, daar hebben wij ook op ingezet. Dat is ook ons punt waar wij heel erg belangrijk vinden. Dus als je een berichtje verstuurt via IBD-XMS... moet het net zo betrouwbaar zijn als dat SMS is. Ja, eigenlijk dezelfde probleem moet je oplossen... als dat, uh, uh, het bellen over de kabel... Uh, geaccepteerd moest worden. Inderdaad. inderdaad. Want daar hadden excuus. mensen ook zo... Ja. En, en terwijl dat veel veel goedkoper is dan over het vaste net van de KPN. En dat is natuurlijk ook een van de dingen... die KPN natuurlijk ook een knaller voor de kop heeft gegeven. Ja, ja. en dat is ja, heel moeilijk voor partijen als KPN... om daar, wanneer speel je op in? Moet je nog even wachten? Moet je je markt nog beschermen? Of, of moet je meegaan in de... In de, in de van zaken ja, nou ja, het punt is: het lijkt er een beetje op dat K uh, KPN, maar ook Vodafone en al die maatschappijen heel langzaam richting de afgrond ged gedauwd worden. Want ja, of je zal uh, applicaties zoals jullie gewoon zelf moeten uh, opkopen en dat moeten incorporeren, of ja, je wordt gewoon van binnen uit leeg gefroten. Zo is het eigenlijk. Zo so, dat klopt helemaal. En en ik denk dat uh, dat een bedrijf als KPN op een gegeven moment kiezen worden we een kleiner, afgeslank bedrijf... wat puur data toegang tot mobiele telefoons geeft? Mm -hmm. Of willen we ook in, in, op een ander vlak nog een rol spelen? Nou, luister, ze... dat is geen vraag. Ik bedoel, het antwoord weet jij ook. Dat is namelijk absoluut niet het geval. Alleen ze weten niet hoe ze het doen moeten. Ja, ja daar ligt het probleem. Omdat het pijnlijke uh, keuzes zijn. En, en zoals die mensen die nu helaas uh, zonder baan zitten uh, dadelijk. Ja. Ja, dat zijn pijnlijke keuzes die ze moeten maken. Dat, dat, uh, dat XMS, dat is jullie nieuwe dienst. Dat, daar begin je mee in Nederland... En Australië, ho hoezo daar? Nou, we hebben, eh, we, wat wij proberen als bedrijf is om heel snel software naar de markt te brengen. Eh, dus als wij ontwikkelen, dan hebben we het eigenlijk product nog niet helemaal af. En willen we toch al kijken wat de, wat de gebruikers daarvan vinden. Testen. Kunnen. Testen inderdaad. Dus we hebben gezegd, van, nou, laten we twee markten kiezen om te testen. Eén Engelstalige markt. Omdat, mm -hmm. ja, de Engelse applicatie is toch degene die dadelijk ook naar Amerika en Engeland... naar de grote mm -hmm. markten gaat. En in onze thuismarkt. Hè, we zijn een Amsterdamse start-up. We willen ook in de markt kunnen goed zien wat er dan gebeurt. Dus we hebben gekozen voor Australië als een kleine Engels, eh, Engelstalige markt. En Nederland als onze thuismarkt om de eerste test te gaan draaien. En hoe loopt dat? Dat loopt, dat loopt redelijk goed. We zien dat de mensen die eBay, die, e die XMS hebben gedownload, dat die, dat die heel erg tevreden mee zijn. Mensen versturen veel berichten mee. Er wordt weinig van de telefoons afgehaald. Je ziet dat veel applicaties worden na een tijdje weer weggehaald. Dat valt bij ons reuze mee. Um, maar we zien ook dat het een markt is waar we, ja, waar we wel flink onze best moeten gaan doen. Want er zijn al spelers in deze markt. Mm -hmm. en ja, voordat wij een, een grote positie daar hebben. Het is geestig. Waar het om gaat, de eerste klap moet je zijn. Uh, dat je zorgt dat je de eerste in ieder geval uh, weliswaar enigszins voor de troepen uitloopt. Maar dat je de eerste bent. Maar dan gaat het onmiddellijk om kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Hè? Want ze schelden je verrot. Als het natuurlijk niet... Uh... Is wat jij ja, Je gaat meteen, zeker de jongeren, het gaat meteen op, op de sociale netwerken, ja. Twitter, Facebook, hives. En dan doet dat er niet. Toe dat jij er gratis bent, dan gaat het helemaal niet om. Nee, nee. Je hebt gewoon te leveren. Ja, want dan zijn er zes andere gratis uh, aanbieders. Exact. En, en wat wij hebben gezegd, we zijn eigenlijk wat later dan sommige andere partijen op de markt gekomen. Maar wel met een product waar we zeggen, ja, het moet toch in geval die basisniveau moet goed zijn. Het lijkt me een hele spannende, maar ook buitengewoon slopende wereld. Erg intensief, maar erg leuk. Maar je ziet er nog goed uit. Dank u wel. En gezonde kleur op je wangen. Hartelijk dank. U hoorde Martijn Janssen, hoofd product management en marketing trouwens, van eBay. Hartelijk dank voor je komst en heel veel succes. Dank u wel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft deze week haar eerste filiaal in de Nederlandse binnenstad geopend. Er waren al vestigingen op Schiphol en op treinstations, maar nu dus ook voor het eerst in de binnenstad. En om precies te zijn in de Leidse straat in Amsterdam. En in diezelfde Leidse straat vinden we ook een koffiecompany. Met in totaal 34 filialen is dat marktleider op het gebied van Nederlandse koffiehuizen. Bij ons in de studio is de medeoprichter van de koffiecompany, Dick de Kok. En we praten met hem over de uitbreiding van Starbucks en nou, de Nederlandse koffiecultuur in het algemeen. Dan maar even. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, 15 jaar geleden was de eerste vestiging van koffiecompany uh, uh, in Nederland. Um, wat is dat concept precies? Dat nou, is bijna op de dag 15 jaar geleden. Het is 6 mei zijn we geopend. Um, het concept was in de tijd eigenlijk bedoeld om koffie in zijn veelzijdigheid te laten zien. Op dat moment was alleen eigenlijk Douwe ergens roodmerk, wat we toen onweerbiedig de baksteenroodmerk noemden. Uh, die was toen in de markt en uh, ja, dat was eigenlijk voor thuisgebruik, uh, gezinssituatie. Terwijl koffie juist een product is wat je ochtends, s avonds alleen, met elkaar, koud, warm, nou, noem maar op het is dus een van de meest veelzijdige dranken die dus er is. Dus jullie lieten al espressootjes en macchiatootjes en dat soort dingen. En ook nog van verschillende origines. En uh, in al zijn vormen en in al zo'n Is Had koffie gebrand in jullie winkels? Dat we niet, want nee. het winkeltje is wel heel erg klein. Mm -hmm. um, maar wel in al zijn veelzijdigheid willen we het laten zien. En koffie was de held. Ja. We hebben en? ons eigenlijk ook niet gericht op bepaalde groepen. We was gewoon midden in de stad gaan zitten. En de Amsterdamse uh, bewoners van de stad... Uh, een goede bak koffie voor te zetten, precies zoals hij dat wil. En was het bedoeld om mee te nemen? Of was het bedoeld om daar bij jullie op zo'n kruk een beetje uh, de voorjaar te zitten? Ja, het winkeltje was heel klein, want we hadden nog niet zo heel veel geld. Uh, dus we moesten met klein beginnen. Uh, en we hebben daarin in eerste instantie gedacht... dat we met meeneem uh, een slag zouden slaan. En we hadden al die prachtige Want dat koffie. was nieuw? Dat was nieuw. Ja. En, en uh, we hadden al die prachtige koffies hadden we dan in van dit soort plastic bekertjes staan. Ah. Of papieren bekertjes. En de klanten die zeiden, ja, als ik zo'n goede koffie drink, dan wil ik het wel uit Porselein kunnen drinken. Ja. En dan wil ik er ook even bij kunnen zitten. En dan wil ik ook even een krantje kunnen lezen. Ja. Maar... Dus al gauw hebben we toen het concept wat veranderd. En zijn we ook meer in de buurt te gaan zitten. En daar hebben we dus uh, een van de eerste winkels die we hadden was op de Van der Helstraat, bij de markt, bij de Albert Kuipmarkt. En daar hadden we dus een 6 meter lange tafel waar je met z'n allen dan aan kon zitten. Was je weliswaar alleen, maar niet eenzaam. Maar is dat nu veranderd in die 15 jaar, de, de koffiecultuur? Dat mensen nu wel meenemen in bekers die niet van porselein zijn? Of ik, is het nog steeds hetzelfde? Ik denk dat de Nederlander toch meer, zeg maar zeker in continentale Europa... als ik dat al zo even mag zeggen... dat men toch meer is van een goede kwaliteit in een porselein. Even een moment voor jezelf, vijf minuten vakantie. Uh, de, dat dat meer in, in, uh, de hoofdmoot voert en dat meeneemkoffie toch wat lastiger is. Dus wat je ziet in al die Amerikaanse films... iedereen die op kantoor binnenkomt, die heeft zo'n grote beker in zijn hand en daar staan vijf dingen op, van een latte, macchiato... Ja. Uh, uh, met extra whipped cream, weet ik veel wat. Dat, dat gaat hier dus niet gebeuren. Ik denk, niet. ik denk het niet. Vooral ook omdat veel bedrijven. natuurlijk. hele goede koffievoorzieningen. op het bedrijf zelf hebben. Je loopt naar de automaat. Dat is vaak ook een sociale plek. Hè, waar dan nog even de voetbalwedstrijd. of het weer wordt doorgenomen. Hmm. Ja, die cultuur is toch iets anders. Hij gaat de hele Starbucks het toch niet redden? Oh, jawel. Ja. <laughs> Dat is echt de koffie wat, to go. Want u bent natuurlijk op een goed moment toen u bezig was... bent u onmiddellijk. want dat zei mensen tegen u... nou dan moet je even aan de overkant van de plas gaan kijken. Daar zit een bedrijf, Starbucks. En stukken nog, dat wordt ook heel erg groot. Nou dan neemt u eerst de koffie en dan denkt u... wat een slappe niks zeg. Nou ja, ik ken Starbucks al vanaf 1988. Hè, toen ik in de koffiemarkt zat en ik... Uh... Ik het eerst specialty koffie tegengekomen in Brazilië... en toen heb ik mijn eerste koffies aan hun verkocht. Ja, want u, u komt bij Douwe vandaan of zo? Ik heb dan? eerst bij Douwe Egbers ja, ja. Dus later... u heeft aan Starbucks nog koffie geleverd? En later ben ik bij een uh, bedrijf, een Nederlands bedrijf gaan werken... wat in groene koffie handelde. Dus toen kwam ik op, bij de boer op bezoek. En uh, had ik hele mooie koffies... Die, ik eigenlijk, uh, ja, die eigenlijk te goed waren om in Nederland te kunnen verkopen. Dus die probeer ik in Amerika te sluiten. En ik heb dus ook in die hoedanigheid koffies aan Starbucks verkocht... toen ze nog 30 winkels hadden ja. Ja. Uh, dat is 1988. Ze hebben nu 16.000 winkels. Dus om zo even te zeggen dat Starbucks het niet gaat redden... dat lijkt me nee, te kort voor de maar uh, het, het was wel een hele andere koffiecultuur. Want het waren ja. echt slappe bakkies daarin. in ja. de Verenigde Staten. Ja, in Staten, Amerika toch? was het natuurlijk... Ja. Ja. En, en ze hebben toen in de tachtig jaren besloten... om hun koffies heel donker te gaan branden. Waardoor het dus echt anders was dan wat men daar gewend is. En uh, daarmee hebben ze ook wel een verschil gemaakt... in de koffiecultuur in Amerika... Dus daar heeft u ze nog bij geholpen um, ja. om betere koffie te verkopen. Hoe gaat u met ze concurreren? Of ziet u het wel als concurrentie? Nou, in eerste plaats denk ik dat wat ik dus in die jaren gezien heb... Hè, vanaf 1988 en die groei van Starbucks van 30 naar 16.000 winkels... overal waar ze komen, groeit de markt. Dus dat zie ik als een... Uh, als, als een in totaliteit, zegt is het u? In totaliteit. Want men wordt toch meer geconfronteerd met het fenomeen kwaliteitskoffie... en ook to-go-koffie. Uh, dat zal heus wel een beetje gaan stijgen... Uh, dus ik ben heel blij met de komst van Starbucks. Want dan gaat de markt tenminste een beetje groeien. Nou, Daar zijn klinkt, we natuurlijk al een tijdje ja, mee bezig geweest. Maar het is een beetje het, het meubelboulevard-effect. Je gaat met elkaar op een hoekje zitten... om te zorgen dat, uh, dat je meer klanten gaat krijgen. Nou, dat is dit ook een beetje. Wa wat heeft u uh, gejat van Starbucks qua uh, verkoopmethodes? Want dat, dat moet ongetwijfeld zo zijn, want ja... Ja, ja. Het is een inspiratiebron. Als ja, ja die dat die heet in de de inspiratiebron. <laughs> Neem me niet kwalijk. Oké, okay, wat uh, heeft u als inspiratiebron gebruikt daar? Nou, ik vond wel frappant. Ik heb het dus, tot 1995 ben ik in de Amerikaanse koffiemarkt, heb ik daar koffie verkocht. En uh, ik, elke keer als ik dan terugvloog, dan dacht ik, dat moet in Nederland ook kunnen. Ja. Die, uh, wat, wat moet in Nederland kunnen? Nou, die plek waar je uh, goede koffies kan drinken. En ook een beetje de, de, de, de, de sfeer van een goed koffiehuis. Uh, in, in, in Nederland heb je natuurlijk toch de Bruine Kroeg. Maar die is een beetje op zijn retour. En uh, in, we hebben dus nu winkels staan in buurten van Amsterdam... de Middenweg, de Kinkerstraat. Ja. En het is daar gewoon een, een plek waar mensen zich waar mensen elkaar ontmoeten en uh, ik ga in mijn eentje een krant lezen... en er zit iemand tegenover me, die leest iets leuks... en die heeft de behoefte om uit te leggen waarom hij daarom moet lachen. Ja, ja, maar, dat... maar het is grappig dat u het koffiehuis noemt. Want het koffiehuis was natuurlijk typisch iets echt Nederlands... en veel meer uh, Persische tapijten op de tafeltjes... de Telegraaf of een sportkrant erbij... en uh, gewoon gezellig met z'n allen lullen, het is nooit drie uur lang. Dat was het Nederlandse koffiehuis. Ja. U heeft het over iets heel anders. U heeft het namelijk eigenlijk over iets wat appelleert aan... Nou ja, de, de nieuwe wereld, de snelle jongens. Ja, het is nog wel de gezelligheid, maar niet op een truttige manier... meer op een wat modernere manier met, uh, met jonge mensen. Toen we begonnen in 1996 kreeg ik allemaal barista's binnen van 19, 20 jaar. Die hun, uh, barista's, dat zijn uh, echte koffie, getrainde koffiezetters, hè? Dat zijn de mensen die we dus trainen ja. om goede koffie te zetten. En die, die kwamen binnen en die dronken s'ochtends voor hun café... en dronken ze een flesje cola leeg. En nu hebben we ze weer aan de koffie gekregen. En met... Die jongere mensen die willen dus niet de Telegraaf lezen. Die willen kunnen twitteren. Die willen met wifi op een computer kunnen uh, werken. Dat is een heel ander soort van gezelligheid ja. die je dan gaat creëren. Ja. Maar, maakt u ook van die slappe bakjes Of uh, is dat uh, echt in Nederland wel een stuk steviger? Nou, wij, In de eerste plaats branden wij wat lichter dan, dan Starbucks. Uh, wat omdat wil de, dat zeggen? Minder bitter? Ja, als je koffie dus donkerder brandt... dan zeg ik altijd, dan gaan de aromas door de schoorsteen naar boven... en komen niet in het kopje terecht. Maar uh, we hebben dus een, een, een kwaliteit gezien. Zetten wij dus de koffie wat. Uh, branden we wat lichter, maar doseren we wat meer. Zodat die, die smaak veel beter tot z'n recht uh -huh. komt. Dan wat we dus heel erg veel waarde aan hechten. Is dus niet met volautomaten werken. Maar dat echt het vakmanschappelijke. Dat die barista ook trots kan zijn op het kopje koffie wat hij maakt. En tegenwoordig maken ze, ze zelfs bloemetjes in die lattes. Ja. ja, je kan er veel mee doen. Ik hoorde toch net nog iemand zeggen dat er uh, bij uw keten van zaken toch heel veel gewoon studenten werken die eigenlijk niet zoveel verstand van koffie hebben. Nou, dat proberen we wel uh, bij te brengen. Maar vooral proberen we bij te brengen enthousiasme in koffie. Want het is ja. een ongelooflijk leuk product. Maar als je even kijkt naar, naar de koffiesmaak... dan denk ik dat wij Nederlanders uh, van, van huis uit al toch, toch echte koffie... wat vroeger, uh, ik weet nog dat mijn oma koffie maakte, dan uh, ging ze zelf bonen malen. En dan werd het een soort extract. Ja. En dat werd koud in een kopje gedaan en dan de warme melk erop. Maar dat was heel... Het, een schepje buisman, ho, -ho ja. Ja. Dat was heel smakelijk. Dus volgens mij zijn we van huis uit al een land... wat meer smaak aan de koffie wil hebben dan in de landen om ons heen. Klopt, klopt dat? Helemaal. Helemaal. Maar wat je zag dus in die tijd, je had een pot koffie. Dus iedereen dronk dezelfde koffie. En de z ook in thuisgebruik, zie je dus dat... Uh, de, grootst, de, de snelst groeiende markt in de elektrische huishoudelijke apparatuur... dat zijn koffiezetapparaten. Uh, de interesse voor individuele porties... en dan heb je Nespresso, Senseo, maar ook allerlei andere machines... dat iedereen zijn eigen koffie kan drinken, dat begint er steeds meer in te komen. Dus, het meedrinken uit de grote pot, dat houdt op. En de individuele smaak wordt steeds belangrijker. En dus gaat Starbucks het redden, zegt u? Ik denk dat ze het wel gaan redden, ja. ja. Leuk om even van nu te horen. Uh, we spraken met Dick de Kok, hij is mede oprichter van de Coffee Company. En het ging over de uitbreiding van Starbucks en de Nederlandse koffiecultuur. En grappig genoeg zegt u, uh, die uitbreiding laat maar komen. Want de hele markt voor koffie wordt daardoor... Uh, Groter. En wij denken dat we bij ons gaatje mee kunnen pikken. Leuk om te horen, dank u wel. De goudprijs die stijgt al 11 jaar, maar sinds 2009 waart er een ware goudkoorts over de wereld. Die deze week zijn voorlopige hoogtepunt bereikte toen de prijs van goud door de 1500 dollar per troy ounce. Ja, want zo rekenen ze dat, dat is ongeveer 31 gram. Eh, toen die daar doorheen ging. De voortdurende prijsstijging wordt onder andere veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen in westerse voluten... en, zeggen de kennis, door het explosief stijgende vraag naar goud... en voor sieraden vanuit uh, opkomende economieën zoals China en India. Wat betekent die, die hoge goudpris? nou voor Nederlandse ondernemers... en bedrijven die zich met goud bezighouden? Dat zijn goudleveranciers, fabrikanten, goudsmeden en juweliers dus. We vragen dat dan Ab van Hel. Jij is juwelier de Apeldoorn, en ook nog bestuurslid van de Nederlandse juweliers- en uurwerkenbranche, de NJU. Nou, dat is een hele mond vol. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Wat kost kilo, kilo, kilo, kilo goud op het ogenblik? Kilo goud, ik heb hem vandaag nog niet gezien, maar hij, van de week zweeft hij een beetje tussen de 33.000 en de 34.000 euro per kilo. En dat, was, even. en dat was een jaar geleden? En een jaar geleden zat dat, uh, ik denk 25, 26, is heb ik niet helemaal exact nou, in mijn dus hoofd. Dat is heel fors. Dat is inderdaad heel fors, ja. Oh. ja, ja. Een hoop uh, beursjongens uh, zijn zelfs de handel uitgegaan op de beurs... en hebben uh, ongeveer al twee jaar geleden gezegd... nou jongens, we gooien alles op goud. Die hebben gelijk gehad? Die hebben op dit moment uh, gelijk gehad, ja. Ja, ja. ja. Daartegenover staat dat ik uh, toevallig gisteren een artikeltje lag, uh, las over... Iemand die had daar onderzoek naar gedaan en kijkend over de afgelopen tien jaar... is goud niet zo'n heel spannend materiaal geweest nee? qua belegging. Maar ja, als je het op die manier gaat beredeneren en relativeren... Ja, dan kun je alles wegrelativeren. Nee, maar hoezo dan? Ho hoezo was dat niet uh, een goede belegging? Nou, omdat dat toch niet zo heel erg spannend is geweest, is, is, is gebleken. Nou, die klap is dus de laatste twee, drie jaar gekomen? Ja, die is inderdaad van de laatste, ik denk zelfs de laatste twee jaar. Okay. Ja, okay. Ja. Wat, me wat merkt u ervan in uw handel? Nou, eigenlijk niet zoveel. En dat klinkt misschien heel erg, uh, heel erg simpel. Um, naast de belangstelling voor uh, gouden sieraden... want daar praten we dan over in, uh, in mijn branche. Naast de belangstelling voor gouden sieraden... praten we niet alleen over de hoogte van de goudprijs... die van invloed is, maar praten we ook over de trends. En als ik kijk naar de trend van nu... dan zijn hele zware, grove gouden sieraden... op dit moment niet echt trend. Uh -huh. En dat heeft niks met de prijs te maken. En dat heeft niks met de prijs te maken, nee. Het gaat meer om fijne... Uh... Uh, ja de dunnere de dunnere. wat, de wat, de wat fijner, uh, fijner uitgevoerde sieraden inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, daarnaast realiseer ik mij ook wel dat uh, er is geen consument... die mij in mijn winkel komt vertellen... ik koop geen gouden sieraden omdat de goudprijs te hoog nee. is. Dus dat wordt niet verteld. Nee, maar van. ik merk ook niet, consumenten die wel een sieraad kopen... Uh, nu bewust kijken naar iets fijners omdat die goudprijs hoog is. Nou ja, dus wel mensen zijn toch... Die zeggen, ja, moet je horen zeggen, uh, we staan hier nou wel, maar pff, uh, het wordt me wel wat veel, of niet? Dat zult u toch wel eens horen? Of komen die niet nee, binnen? Nee, nee, nee, nee, nee, dat, nee dat wordt mij niet verteld. Dus nou, vandaar, vandaar dat dan ik dan. doen daar ze ook dat niet... waarschijnlijk voor de etalage. Dat zou kunnen, daarom je zeg ik ook, er is niemand die mij komt vertellen: van nou, ik koop dit gouden sieraad niet, omdat, uh, maar omdat dat, de goudprijs helpt. Ik wacht dat, wel even. Dat moet bij mensen het geval zijn, dat kan toch bij Dat zal ongetwijfeld. Alleen, dus, het is niet, uh, niet uh, uh, duidelijk hoe groot dat percentage is. Nou, mag ik nog even bij u terugkomen over die, die ongelooflijk grote vraag uh, naar goud? Goud is natuurlijk schaars, hè? Uh, kunnen ze daar niet meer van gaan produceren? Hoe, hoe zit dat? Hoe werkt dat? Nou, dat, uh, dat, uh, dat heb ik mij ook afgevraagd. En bij mij is niet helemaal duidelijk of het goud inderdaad ook echt schaars is. Kijk, want wat je nu wel ziet is, door de hoge goudprijs krijgen wij ook heel veel, ik noem het maar even, oud-goud aangeboden. He, dus wat krijg je? dat? Recycling, goud, het, ongeveer. Recycling, ja. En hoe groot dat percentage exact is, dat weet ik niet. Is mij niet helemaal duidelijk. Ik weet ook niet of dat exact bekend is. Maar daardoor komt er natuurlijk ook weer meer goud in de markt. Dus je zou dan zeggen, als je het heel zwart-wit gaat bekijken... nou, komt weer meer goud, komt er los. Dus dan moet die goudprijs, die moet weer naar zakken. beneden toe, die moet ja. gaan zakken. Maar dat is dus iets wat niet gebeurt. Nee. U bent een, een, zelfs een derde generatie van een, een, een juweliersbedrijf. Ja, klopt. Uh, dit is ook uh, toch het gevoel van een soort goudkoorts, hè? Mensen die, die hun goudjuwelen juwelen inkomen leveren, die denken, cash, ik ga vet cashen op mijn oude ring. Ja, uh, dat klopt. Ja, soort... ja in, die zin, in die zin, wij merken wel wat verschillende categorieën die hun goud inkomen leveren. Er zijn mensen die, uh, die hebben zoiets van, nou, weet je, leuk meegenomen, uh, ik ruil er nu in en ik, ik doe er iets, uh, ik koop er iets nieuws voor, Daar heb ik toch een leuk startkapitaal. Maar er zijn ook mensen die inderdaad echt geld nodig hebben. En die, ja, ik zou bijna zeggen met de dollartekens in de oog, uh, in de winkel verschijnen. Van nou, uh, nu ga ik de hoofdprijs uh, uh, incasseren. En dat valt dan mee? Of tegen? Al naar gelang met welke verwachtingen mensen binnenkomen. Dus we maken beide mee. De een zegt van, oh, dat vind ik toch wel... Uh, dat nee. valt me heel erg mee. Het, het, en er goe zijn ook... het goede antwoord is dat het de mensen altijd hartstikke tegenvalt. Nee, nee, dan? nee. Nee, ja, nee, ja, nee, maar, nee. Maar je nee omdat, je, een... omdat we maken natuurlijk mensen mee die deels uh, wel weten wat die goudkoers is. En er zijn ook mensen ja, die hebben gehoord... dat de goudkoers hoog is. Maar wat die precies is, weten ze niet. Ja, en Wat je natuurlijk ook hebt, is van een ring... als je weet wat je ervoor betaald hebt... heb je natuurlijk wel voor een ontwerp betaald. En de ja. hoeveelheid goud is ja. dan toch een heel stuk minder... Ja. van de waarde. Dat klopt, ja. ja. En dat, uh, dat hou ik mensen ook wel altijd voor... dat je je dat wel moet realiseren. Vandaar ook... Als wij oud goud innemen, en dan praat ik even als juwelier... dan kun je dat op twee manieren beoordelen. Je kunt natuurlijk zeggen, van, nou, je legt het op de weegschaal, dat weegt het... dus dat levert het op aan oud goud, sloopgoud. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken... en dat vind ik zelf wat realistischer en ook wat eerlijker. Wat is het object? En als het object nog verkopenbaar is... dan stel ik uh, de klant in dit geval voor... van, nou, u kunt het inruilen, dan levert het dat op. Maar we kunnen het ook voor u gaan proberen te verkopen... dan levert het dat op. En dat is altijd meer omdat je dan van de objectwaarde uitgaat. He, want een sieraad is altijd opgebouwd qua kosten uit materiaal en arbeidsloon. Het ontwerp misschien? Het ontwerp, maar goed, dat zit dan in het, in het arbeidsloon oh. uh, verweven. Op het moment dat je het inlevert, ja, ben je dat stuk kwijt. Ja. En op het moment dat je het als uh, occasioneel sieraad. of als, als, dus als object gaat, uh, gaat benaderen. blijft een gedeelte van die waarde blijft intact. Ja. Waar haalt u eigenlijk uw goud vandaan? Uh, nou, ik, ik ben geen goudsmid, dus ik verwerk geen goud. Dus ik koop geen, geen goud in, in de zin van uh, uh, plaat of draad... wat ik ga verwerken om daar sieraden van te maken. Dat doen wij dus niet. Dus ik koop als juwelier in. En uh, dat doen wij in verschillende landen. Dat is Duitsland, dat is Italië, Nederland, uh, ook, uh, ook Azië. En waar halen de edelsmeden hun goud dan weer vandaan? Dat halen ze hier in Nederland bij de, bij de uh, goudverwerkende bedrijven. Okay. Er zijn uh, twee grote partijen die, uh, waar ik ook het, het oude goud, wat ik uh, inruil, wat ik daar weer inlever. Nou, dat wordt uh, gerecycled. Dus dat wordt weer uh, verwerkt tot fijn goud. En van daaruit gaan ze weer plaat- en draadgoud maken wat verwerkt wordt door, uh, door de gouden zilfersmede. Er is toch een hele grote, die heet Scheunen, geloof ik? Ja, dat klopt. Ja, en, en, en die beheerst de hele markt, of hoe gaat dat? Nou, die beheerst niet de hele markt... maar is wel inderdaad een groot speler in de markt, oh. ja. ja. Er, er, er is maar is altijd... hij is niet de enige. Hij is niet de enige. Er, er is er ook altijd wat te doen over de manier waarop het gedolven wordt? Ik, je hoort van die verhalen over de, de Zuid-Afrikaanse maatschappij... de beers, dat het allemaal niet deugt en zo... Ja, de beers is de diamant, maar ook in het goud, inderdaad. Daar wordt op verschillende manieren wordt het, wordt het gedolven. En uh, daar is inderdaad wel het een en ander over aan de hand, ja. Maar, maar zijn er voor u dan, uh, zijn er twee soorten goud? Eén wat misschien wellicht besmet is of met slechte werkomstandigheden. Zijn er dat soort discussies? En andere dus die dan wel deugen? Of bestaat dat eigenlijk helemaal niet meer? Nou, die discussies die zijn er inderdaad wel. Kijk, voor mij bestaat er in, die, in dat opzicht één soort goud. Dat heeft ook te maken om, dat je bij de betrouwbare leveranciers inkoopt. Uh, dat is goud wat, uh, wat op, een, uh, op een, ja, ik noem het maar even op een eerlijke manier gewonnen wordt en dus ook op een eerlijke manier gewerkt, uh, verwerkt wordt. Mm -hmm. Er is ook een soort goud wat, uh, wat uh, verwerkt wordt uh, op, een, op een niet eerlijke manier. En daar worden uh, bijvoorbeeld mensen blootgesteld aan, uh, met geva aan gevaarlijke stoffen. ja en, en Daar er is wordt... een soort keurmerk voor. Ja, daar is ja. een soort keurmerk voor, ja. ja. ja. ja. Maar en wat, die hoge goudprijs van dit moment, hè, wat betekent dat nou voor de leveranciers hier aan de edelsmede, de edelsmede en de juweliers? Um, nou ja, wat dat betekent... Het, het, het, het zal dus zijn dat er minder afgenomen wordt. Dat er dus toch minder, uh, uh, minder goud nodig is, omdat er minder gevraagd wordt. En is dat op te vangen in het aanbieden van andere metalen... of is zilver ook veel duurder geworden? Zilver is inderdaad uh, ook gestegen. En uh, op dit moment gebeurt er inderdaad ook veel in, uh, in zilver. Ja, kijk, dat gaat nooit het gat opvangen wat, uh, wat, uh, wat door het goud uh, achterblijft. Maar uh, je ziet wel een tendens, ja. Maar goed, ik, dat heeft denk ik niet alleen te maken met, uh, met de waarde van de edelmetalen... maar ook met de trends. En is dat straks ook weer een zeepbel, die goudprijs? Gaat dat ook weer ineens in elkaar klappen? Als ik het wist. was ik spekkoper. Dan was ja. ik spekkoper. Nee, maar die vraag is natuurlijk... want er is op de zilvermarkt natuurlijk precies hetzelfde gebeurd. Daar hebben een paar jongens de koek proberen te verdelen. En dat klapte ook op een goed moment. Ja. Ja. moment de... Maar goed, dat hebben we natuurlijk jaren geleden in het goud ook gezien. Toen ja. steeg het goud op een gegeven moment ook naar een recordhoogte. En het zakte ook. Dat, dat halveerde op een gegeven moment. En dus vandaar ook, kijk, kijk je naar, naar beleggen. Ja, blijft natuurlijk altijd speculatief. Ik ja. bedoel, beleggen is speculatief. En er een kwestie zijn flink welhebberige van... jongens bezig met dit product. Absoluut, absoluut. Kijk, en het blijft natuurlijk dan toch een kwestie van, als je je voordeel erin wil halen, van wanneer stap je in en wanneer stap je weer uit. Wanneer ja. koop je en wanneer verkoop je. Ja. Daar blijft het om gaan. En gelukkig kunt u er mooie producten van maken. Absoluut. Hartelijk dank. We spraken met Ab van Hel, juwelier te Apeldoorn. En ook dus bestuurslid van de Nederlandse juweliers- en uurwerkenbranche, de NJU. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com Tros in Bedrijf. Veel mensen denken dat je alleen maar belastingvrij kunt winkelen op vliegvelden en op ferries. Nou, dat klopt voor ons Nederlanders, maar toeristen van buiten de EU kunnen daarnaast in steeds meer winkels terecht om tax-free te shoppen. Met name in Amsterdam heeft de belastingvrij winkelen de afgelopen jaren grote vlucht genomen. Uit onderzoek van Global Blue, dat is een organisatie die de teruggave van BTW voor reizigers van buiten de EU regelt, blijkt dat de tax-free bestedingen de afgelopen vier jaar met 51 procent zijn toegenomen, waarbij de gemiddeld maar liefst 455 euro per persoon wordt uitgegeven. Nou, over belastingvrij winkelen gaan we praten met Joël Wessels. Fiscalist bij Loyens Loef En gespecialiseerd in BTW, douane, internationale handel. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, dat hele principe van, van belastingvrij winkelen. Kunt u mij dat nou eens uitleggen? Hoe is dat ontstaan? Waarom is dat ooit zo gegroeid? Ik ga mijn best doen. Ja. Um, um, in beginsel is het is het zo dat, um, dat, je, um, dat BTW hoort drukken op... Uh, op de consumptie in het land uh, waar het verbruikt wordt. Uh, is het natuurlijk zo dat als... Want het is ah, een belasting is een... van de toegevoegde waarde die in dat land aan het product... Precies, precies. het is een belasting over de, over de verkopen die plaatsvinden in Nederland. Uh, als u en ik iets kopen in een winkel, betalen we daar btw over... 19% doorgaans en nou ja, daarmee is de kous af voor u mee. Nou, als je nou als buitenlandse toerist, buitenlands in de zin uh, Amerikaans... of Chinees of Russisch, in ieder geval een toerist van buiten de Europese Unie in Europa iets koopt, uh, dat zou natuurlijk heel onredelijk zijn... als daar Europese btw op komt te drukken. Waarom is dat onredelijk? Omdat uh, de goederen die zij kopen, het horloge, de sieraden, uh, de kleding wellicht... die worden helemaal niet verbruikt in Europa... maar die worden verbruikt in China of in Rusland of in de Verenigde Staten. Uh -huh. Nou, Die winkelier die betaalt natuurlijk gewoon btw op die verkopen. Um, maar uiteindelijk kunnen die, hè, worden die verkopen meegenomen naar het land van herkomst. Naar China bijvoorbeeld. Nou, in die, voor die gevallen eh, zegt de overheid nou... die btw, die willen wij wel teruggeven. Dus als die Chinese toerist met zijn net gekochte horloge... Eh, naar Schiphol gaat, eh, vlak voor vertrek... dat horloge laat zien aan de douaneambtenaar... en zegt van kijk eens, ik heb dit gekocht, ik heb btw betaald. Eh, kunt u mij mijn btw teruggeven? Nou, dan zal de douaneambtenaar... Middels een, uh, nou ja, een wat omslachtig systeem uh, zal, hij die door, zal hij die btw terugbetalen aan de Chinese uh, toerist. Maar ja. nog eventjes, de, de logica ontgaat me een beetje. Want waarom moet die Chinees de, dat geld dan terugkrijgen? Daar zal wel een diepere gedachte achter zitten. Ja, de diepere gedachte is dat je belasting betaalt um, in het land waar het verbruik plaatsvindt. En nogmaals, het verbruik van dat Chinese horloge, van het horloge van die Chinese toerist vindt plaats in China. Ja, dat horloge gaat terug naar China en waarschijnlijk komt dat nooit meer terug naar Nederland. Ja. Is dat niet redelijk dat je hier belasting betaalt? En dan was het dus op Schiphol en op ferries, was het zo dat je eigenlijk in een soort, nou ja, niemandsland of zo dan... En dan hoef je het om te beginnen al niet te betalen. Ja, op Schiphol heb je natuurlijk de belastingvrije verkoop op de luchthaven zelf. Ja. Hè, je hebt tax-free shopping daar. Uh, als je als, uh, als toerist daar iets koopt, uh, betaal je geen btw... Even afhankelijk waar je naartoe vliegt, hè, als je een vlucht neemt naar Engeland. Nee, dat is betaal je wel BTW op Schiphol, ja. neem je een vlucht naar China, betaal je geen BTW. Uh, maar goed, uh, bij die verkoop op Schiphol weten ze dus natuurlijk meteen van meet af aan, uh, waar ik heen reis. Want als ik iets koop, moet ik mijn boardingcard laten zien. Precies. Zal die winkelier onmiddellijk weten van, nou, uh, meneer Wessels die gaat ja. naar China. Goed. Dus uh, dat goed wat hij net bij mij koopt. Ja, dat zal hij wel meenemen naar China. Ja. Um, die winkelier die uh, ergens in de Amsterdamse binnenstad dat horloge verkoopt en die Chinese toerist... Nou ja, Die Chinese toerist kan natuurlijk wel beloven uh, dat hij het mee naar China neemt... maar die winkelier weet het natuurlijk nooit van, hè, van meet af aan. Maar moet hij dat kunnen bewijzen, die winkelier? Dat moet die winkelier kunnen bewijzen, ja. Want en hoe zou hij dat moeten kunnen bewijzen? Dan? Nou ja, voor hetzelfde geld neemt die Chinese toerist... Uh, koopt dat horloge en zegt van ik neem het mee naar China... maar geeft het ondertussen aan, nou ja, aan zijn gastheer of gastvrouw... Uh, als geschenk uh, voor ja. het prettige verblijf. Uh, dus wat gebeurt er nou? Hij neemt het horloge mee naar Schiphol... laat het daar aan die douaneambtenaar zien en zegt van kijk eens... Ik ben hier op vakantie geweest. Ik heb een horloge gekocht. Ik neem het mee aan boord van het vliegtuig. Kunt u mij uh, mijn aankoopbon afstempelen? Nou, dat doet die uh, douaneambtenaar ambtenaar dan. En dan vervolgens via die organisaties die u net noemde... Um, kan je dan je bonnetje opsturen. Die organisatie zegt dan van... nou, oké, okay, ik heb hier inderdaad een aankoopbewijs. Ik heb het bewijs dat het uitgevoerd is uit Nederland... of uit de Europese Unie zelfs. Uh, dan krijg je je geld terug van uh, nou ja, Global Blue uh, bijvoorbeeld. Um, of Vet Free, die doen dat ook volgens mij... Uh, die betalen je al je btw terug, sturen die bonnetjes naar die winkelier... zodat die winkelier het bewijs heeft uh, dat die goederen inderdaad zijn uitgevoerd. En die winkelier kan vervolgens de btw terugkrijgen van de, de Belastingdienst. Je betaalt het dus wel uh, eerst in de winkel, maar kan pas later de btw terugkrijgen. Ja. Um, het lijkt mij voor een heleboel winkels die te maken hebben met toeristen... Um, een, een, een mooi extra een verkoopargument, maar we weet ik... Volgens mij weten heel weinig mensen ervan. Er zijn er heel weinig winkels die aangeven dat ze ook uh, dat, dat willen doen. Zit er heel veel romslomp aan? Vertel eens. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Dus die, uh, die organisaties die u net noemde... die, die nemen behoorlijk veel van die, uh, van die romslomp uit handen. Uh, Global Blue. Of ja, bijvoorbeeld. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat je, uh, eh, dat je, uh, dat je die goederen moet, ja, moet tonen op Schiphol. Uh, je moet je bonnetje laten afstempelen. Dat moet je weer terugsturen. Dat, dat is gedoe voor de toerist. Het is wat maar, gedoe voor maar, de toerist. Waarom doen niet alle winkels hier aan mee? Iedere ja. winkel zou toch zeggen... ja, dan ga ik promoten aan toeristen. Als je bij mij wat koopt, kan je de btw terugkrijgen. Ja, dat zou je zeggen. Als ik, als ik winkelier zou zijn, zou ik het zeker doen. Um, het is absoluut een systeem van baat het niet, dan gaat het niet. Um, ik kan me voorstellen dat heel veel... Nou ja, vooral Chinese, Russische Amerikaanse toeristen wel goed op de hoogte zijn van deze regeling. En dat die bewust kopen in winkels die dit aanbieden. Uh, nou, het scheelt toch een, nou ja, het twintig. Wat, wat moet je als winkel extra doen om te text free shopping aan te bieden? in feite niks anders dan je aanmelden bij een van die organisaties en, en je, je geeft namelijk je, je koper een bonnetje mee, en ja. dat bonnetje gebruikt hij om de BTW te weten. Dus ja, dat is helemaal ik, juist. Ik, ik begrijp helemaal niet waarom niet alle winkels dat gewoon promoten. Ja, nou ja, dat weet ik ook niet. In het verleden was de eh, vooralsnog geldt het alleen voor, eh, voor verkopen vanaf 50 euro. Eh, in het verleden lag die, lag die ondergrens iets hoger. Uh, dus dan eh, logischerwijs was het alleen bij winkeliers... die in een wat duurdere segment uh, zaten, was het, uh, uh, was het zinvol. En nu is het ja, 50 euro. Nu is dus. het 50 euro, nou, dat is al een paar jaar geleden verlaagd. geef je al gauw uit. Dat geef je al gauw uit, in je je al gauw uit inderdaad. Uh, dus je zou zeggen, en die mensen die met zo'n uh, vrolijk klokje en een bonnetje... naar hun eigen land gaan, moeten die daar eigenlijk niet tegen de douane zeggen... nou, dat heb ik hier uh, geregeld, moet ik bij jullie dan niet weer btw gaan betalen? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk hangt het af van de lokale regels al daar. Uh, dus dan uh, ja, ja. Ik heb niet zo heel veel kaas gegeten van de Chinezen. Nee, maar u of, begrijpt het spel natuurlijk wel. Ik begrijp het spel wel. Ja. Dus ik, ik ga ervan uit uh, en het is ook heel waarschijnlijk dat zij wel moeten betalen bij, uh, bij ja. terugkeer in China. En u uh, denkt ook dat dat in 99% van de gevallen gebeurt, hè? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik kan me, ik kan me voorstellen dat, ze ook, uh, dat er ook mensen tussen zitten die dat niet misschien spelen. Ja, de ja, dat gebeurt op Schiphol natuurlijk ook niet altijd spontaan. Nee. Maar dat staat eigenlijk los van dit systeem. Ja, ja dus dat uh, is ook zo. Een Chinese toerist, uh, of hij nou uh, belasting vrijkoopt koopt... of uh, met belasting koopt, hij zal het altijd moeten aangeven. En China. hoe zit dat in andere landen? Zijn die BTW-bedragen uh, verschillend? In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of in China... Of China heeft misschien helemaal geen BTW. Nee, voor zover ik weet niet. Ik nee. durf het eigenlijk niet te zeggen. Hm. Um, um, uh, de... Maar hoezo, als je hier een, een product zou hebben gekocht met uh, BTW en betaald... Ja. en niet teruggevraagd, ja. waarom zou je dat in je land waar je naartoe gaat... weer moeten aangeven? Nou ja, dan zal, dan zal hoogstwaarschijnlijk de Chinese uh, douaneambtenaar ambtenaar zal dan zeggen... van ja, uh, dat is heel vervelend dat u ook al in Nederland BTW heeft betaald. Maar hier maar dat, maar laat, nog een dat keer. laat onverlet dat u het ook nog een keertje in China zou moeten, moeten afrekenen. Ja, dus dat is heel vervelend, inderdaad. Dus okay. ja, het feit dat je in Nederland betaalt, betekent niet dat je. Maar wat, meest, en... maar wat het meeste gebeurt, is dat ze hier de Btw terugvragen en het daar niet aangeven. Nou, dat en laatste... dan heb je 20% korting. Nou, dat laatste durf ik niet te zeggen. Maar wat het meeste gebeurt <gacht> is dat ze in ieder geval hier de btw terugvragen. En hoe ze er dan vervolgens bij terugkeren in hun eigen land mee omgaan. Goed, hè? Ja. Is, is het systeem heel fraudegevoelig? Nou, er is in het verleden wel wat fraude mee, uh, mee geweest. Dat, uh, je moet dan bijvoorbeeld denken aan, aan, aan zo'n Chinees die... We uh, nou ja, hebben het ook eens over Chinees, maar ik kan ja. ook een Rus zijn of een Amerikaan. Rus, we noemen een Rus. Een Rus, die een horloge kocht hier uh, bij een juwelier. Uh, het waren luxe horloges. Vervolgens dan mee naar de duaanambtenaar op Schiphol ging. Uh, en zei van, nou, ik neem die horloges mee naar Rusland, dus ik wil graag de btw terug. Nou, wat deed hij nou feitelijk? Hij liet niet de originele horloge zien... maar had um, ergens een paar uh, nou, goede namaaks waarschijnlijk op de kop getikt. Liet die aan die douaneambtenaar nou zien. Dat was toch China of Taiwan, ja. Die gingen dan terug naar, naar het land van herkomst. En de echte horloges die verdwenen hier in het zwarte circuit... en uh, zijn dan zonder btw hier uh, netjes op de markt verkocht. Ja. Ja. ja, daar is het systeem daar, daar niet voor bedoeld. Nee. Maar daar is natuurlijk ook geen kruid tegen gewassen. Nee. Um, kunt u mij uitleggen waarom nu ineens die, die, dat zo'n vlucht genomen heeft? Die toename van 51 procent van, van uh, winkels die eraan meedoen... en, en, en dat tax-free shoppen in gewone winkels, dat ja. dat, dat, dat zo ineens toeneemt? Nou, ik, ik, ik denk dat de redenen daarvoor gelegen zijn... in het feit dat je toch meer toeristen op het ogenblik ziet... vanuit, vanuit uh, China, Rusland, Verenigde Staten die naar Nederland komen eh, en hier ook gewoon veel geld uitgeven. Eh, nou, we spraken net al even kort over die verlaging van die drempel naar 50 euro. Dat, dat zal dat ook in de hand hebben, eh, hebben gewerkt. En bovendien zie je een aantal partijen eh, op deze markt bewegen... die dit product eh, nou, ik denk actief, actief aanbieden eh, en daarmee dus meer winkeliers benaderen... En er dus ook meer winkeliers zijn die dit, product, die dit product gebruiken. En het zullen ook wel, neem ik aan, uiteindelijk alleen de echt een beetje grotere zaken zijn die dit doen of niet? Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, Ik, ik vraag me af of een echt een kleine winkelier, die zal ook niet zo heel vaak in aanraking komen nee. met buitenlandse toeristen. Maar is en en dat die ook niet organis... marktverstorend? markt verstoren, want, want je, het is dan eigenlijk een soort oneerlijke concurrentie. Want alleen grotere bedrijven zullen dit makkelijk oppikken. Ja. Nou, ik kan me voorstellen inderdaad nogmaals dat, dat zo'n Chinese toerist alleen maar naar een winkelier zal gaan die dit product aanbiedt. En de, de andere winkeliers misschien links zal liggen voor zijn luxe aankopen. Ja, In die zin werkt het wel marktverstorend. Maar aan de andere kant, iedere winkelier kan het natuurlijk gebruiken. Het is niet zo dat het alleen maar uh, uh, bedoeld is voor de grote winkeliers. En wat steekt de organisatie Global Blue ervan in zijn zak? Dat durf ik niet te zeggen. U, u durft, als sommige dingen durft u gewoon. Nou, nee, ik, ik, ik dat weet, weet ik. u toch? Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Nee? Die, zullen, die zullen een kleine commissie daarover gaan Een kleine commissie, uh, kleine kleine commissie ja, dat is wel het goede antwoord. Daar zullen ze blij mee zijn. Uh, Oké, okay, ja. <laughs> Goed. Uh, nou, fijn dat u er was. U, uh, u hoorde uh, Joel Wessels, fiscalist bij Loi en Loef. En het ging dus over belastingvrij winkelen. Hartelijk dank voor uw komst. En, Graag gedaan. Uh, ik hoop dat u ook belastingvrij kunt winnen. Ik ga mijn best doen. Ja. Het zal wel druk worden aan de loketten voor teruggaven... met de paasweekend en al die toeristen, denken we. Uh, dus dat was leuk om het er even over te hebben. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie gasten... met wie we gaan praten over innovatie in de horeca. Wat ons betreft heel graag tot zometeen. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. Ook op de eerste paasdag is de perstribune gewoon geopend. Al was het maar voor de gezelligheid. Oud-presentator en omroepdirecteur Joop Daalmeijer... viert zijn 65ste verjaardag bij Govert in de studio. Ja, het is een taart die wordt opgesneden. Er komt een stevig mes bij, dat zal er diep in hakken. AZ-trainer gert Verbeek praat over clubliefde... en zijn moeizame relatie met de media. Ja, jullie zitten over camera's niet hebben. Moet ik dan continu denken, oh god, dit mag ik niet roepen... of dit mag ik niet zeggen, je lijkt dus Morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee, de Perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.